9 uur. 9 Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Paus Franciscus is aangekomen in Cuba. Hij is daar voor een drie uur durende ontmoeting... met de leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk, de patriarch Kirill. Die is een paar dagen geleden al aangekomen op het Caribische eiland. Aan de ontmoeting zijn tientallen jaren diplomatie vooraf gegaan. Het is voor het eerst dat leiders van de twee kerken elkaar ontmoeten. In de 11e eeuw kwam het tot een breuk... tussen de Rooms-Katholieken en de Russisch-Orthodoxe Kerk... Wat de twee gaan bespreken is niet bekend, maar na afloop komen ze met een gezamenlijke verklaring. Het racecircuit in Zandvoort heeft een nieuwe eigenaar. Het is gekocht door een bedrijf dat mede-eigendom is van Bernard van Oranje, de zoon van Pieter van Vollenhoven. Hoeveel geld er voor het circuit is betaald is niet bekendgemaakt. Net als zijn broer Pieter Christian reist Bernard al jaren op het circuit. Volgens Bernard wordt de sport steeds populairder in Nederland, waardoor het ook zakelijk gezien interessant is om het circuit over te nemen. Het bouwen van windmolenparken op meer dan 18 kilometer van de kust... heeft nauwelijks negatieve effecten op werkgelegenheid en toerisme in kustgemeenten. Blijkt uit een onderzoek dat minister Kamp liet doen. De onderzoekers zeggen dat hooguit 10% van de Nederlandse toeristen... en 5% van de buitenlandse toeristen wegblijft... als er vanaf de kust windmolens te zien zijn. Shorttracker Shinky Knecht is tijdens de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht zwaar ten val gekomen op de aflossing. De kopman van de Nederlandse ploeg is tien minuten behandeld op het ijs en daarna met een brancard afgevoerd. Hoe erg zijn verwondingen zijn is niet bekend. De Vries van 26 veroverde vorig jaar zowel de Europese als de wereldtitel. Het weer nog vanuit het zuiden langzaam minder bewolkt en ook vannacht zijn er opklaringen. Het koelt dan af tot rond of net onder het Vriespunt. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen meer bewolking en s'avonds mogelijk wat regen in het zuidoosten. Het wordt dan een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Ja, zeker. Partytime. Vanavond zie je het op je radio. Welkom dat je weer bij frisse, fruitige aflevering bent. Don Diablo met Bar, uh, Tonight. Binnenkort komt hij uit op uh, Spinning Records. Maar ja, hiervan zie je het lopen wat voor. Dus we hebben hem gewoon al voor je keier de, de in geslingerd. Ja, wat hebben we vanavond nog meer voor je? Ja, buiten dat we heel veel nieuwe muziek hebben. Onze enige echte DJ Dion Sidney... Hij heeft er weer zin in. Hij heeft weer een uh, frisse, fruitige USB-stick bij zich. En die gaat hij uh, vanavond allemaal lekker mixen. Ja, natuurlijk ook. Zitten we niet stil met alle nieuwtjes die voorbij uh, gaan komen. Natuurlijk gaan we ook kijken wat staat er in de charts deze week. En we gaan er natuurlijk een uh, plaatje uit de charts uh, draaien. Hebben we nog meer? Ik zeg een hoop onrein. Want daarvoor ben je natuurlijk bij See It op het juiste adres. Wat vind je leuker? Uh, nou... Ik heb hier een hele leuke nieuwe plaat van Synapsen. Fireball Futuring Broken Back. Een beetje een ja, aparte plaat. Maar ja, pas mooi bij Cynapson. Hier heb je hem, Synapsen. And I have Van ons enige echte DJ Dion Sydney. En ja, dat wij gewoon uh, voorkennis hebben. Dat blijkt ook wel weer. Want bij de DMC Bus Chart, toch wel de, de donorgevende charts uh, voor DJ's. Daar staat hij uh, deze week op nummer 1 in de D-chart. Ja, de nummer 1 uh, in, in de Night charts hier van de Bus Chart. Dat is een nieuwe Chocolate Puma Listen to the talk. En ja. Ook wij van zie het, wij hebben hem weten te bemachtigen. Nog voor de officiële release data. Hij komt, uh, ik geloof, de 18e pas uit, maar ja, we lopen wat voor, dus vanavond ga je hem zeker hier uh, horen. Is het niet bij mij, dan uh, wel in de set van DJ Dion Sydney? Ja, zullen we uh, dan, als we al het geweld van een plaat hebben gehad, eventjes uh, kijken wat de full line-up release dance for Live Liberation is. Ja, ook dit jaar heeft de hoofdstad van Overijssel de eer om op bevrijdingsdag het grootste dancefestival van Nederland te organiseren. Op donderdag 5 mei dit jaar, opnieuw een officiële vrije dag, vieren we met meer dan 25.000 partyfreaks onze vrijheid tijdens Dance for Liberation. Net als afgelopen jaar krijgt het festival twee grote areas met alleen de beste EDM House en Hardstyle artiesten. Benieuwd naar de line-up? Ik heb hem hier voor je. Ik zie hier in de house-area staat daar... Quintino, The Firebeats, Julian, Jordan, La Fuente... Jordi Des, Kennedy, Joe Stone. Wat hebben we nog meer? MC Iceman, Randy van der Velden en Sebastian Bronk. Hou je meer van de hardere stijlen? Ja, dan komen we in de hardstyle-area. Met frontliner, noise controllers, atmospheres, B-front, Adaro... Outbreak versus Kronos, Detox, Cyber, Sentiments. en de MC deze avond is vilain. Ja, de kaarttickets, ze zijn slechts... 10 euro, de discount tickets wel te verstaan. Via www.danceforliberation.nl heb je gewoon een kaartje en ben je er helemaal bij. Dus zet hem even in je agenda: 5 mei. Je bent toch vrij? 12 uur s middags tot 12 uur s'nachts. Parkeerplaats, de ijshalle in Zwolle. Met twee area's. Ik zeg: gaan, kopen, koop die kaarten. Oh nee, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Haal ze snel in huis. Straks, na die klok van 10, de one and only DJ Dion Sydney. Maar eerst. Give it up, nieuwe muziek of mix Mesh deep, Jack wins. I'm little, I'm little, I'm little, I'm little. is al in huis. Lekker luchtje gescoord. Komende zondag natuurlijk, Valentijnsdag. Ja, daar kan ik maar één plaat bij bedenken. Een plaat van dit moment. Dr. Cuccio, Gregor Salto en Lucas' team. En Love is my game. Hier op jou 106.9. Jouw vriendjes, vriendinnetjes van de radio. We zijn er altijd gewoon bij je. 24 uur per dag. Op kanaal 106.9 FM 104.5 en natuurlijk ook op Zico digitaal. En dit is zelf jouw vrijdagavond, zie je het in de house. Met DJ JK en DJ Dion Sydney. Met u Gregor Santo.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 De Him remix. Je kende het origineel natuurlijk al. Ik denk dat hij al in de top 40 staat, maar wat een plaat is dit, de Him. Oh, ja, daar worden we helemaal vrolijk van. En ja, dan is het toch weer tijd om een wekelijkse blik in de lijstjes te gaan nemen. En dan gaan we deze week maar weer eens kijken, wat staat er deze week? In de Beatport chart. En dan nemen we gewoon de Beatport top 10... Want het is altijd nog wel leuk om een beetje een uh, overzicht uh, te krijgen van... Wat is er nou hip en happening? En is het een beetje veranderd uh, ten opzichte van vorige week? Nou, we pakken er maar gewoon bij. Wat vinden we daar zo op nummer 10 deze week? Daar vinden we Goldmember met me en mijn toothbrush. Moet hij het wel doen? Ja! Oh. Lekkere disco! Vorige week ging hij ook al rond die tiende plaats. Dus hij is gewoon, ja, een solide tiende plaats, zullen we maar zeggen. Op de nummer 9 vinden we daar Nobody, Nobody Does It van Michael Calvin. Uitgekomen op Spinning Records. Ik verwacht dat deze plaat nog wel gaat stijgen. Een andere plaat die uitgekomen is op Spinning Records. 6. En Olly James met Ecuador. Die vinden we op plaats 8 deze week. De nummer 7. Die slaan we even over. Want die ga je zo meteen horen. Op nummer 6 vinden we daar Morning Dew van Nora Pure. Speciaal voor de lentekriebels. Als je toevallig de vakantiegids aan doorbladeren bent. Of gewoon lekker... Of ja, je je Samsung tablet uh, zitten kijken van waar gaan we heen deze zomer. Tot op nummer 5 vinden we daar Free Tibet Fini Fichici. Highlight drive nieuwe plaats. Of Ibi Iboga Records. Op de nummer 4 vinden we deze week ook nieuw. Oh Baby Dance van Bassy, G-Rub en Nudge. Of The Perfect Records. Dan de top 3. Daar vinden we Kim Zong van Fred Le Grand. En Merck Cremol. Ook deze week weer te vinden in de top 10. Dan hebben we nog de nummer 2. I Can't Deep Future Roland Clark met Late Night Tough Guy. En dan vinden we nog steeds op nummer 1, Take It Easy van Sonny Fodera. En dan, zoals beloofd, draaien we ook weer een plaatje uit de top 10. En wederom is het toch wel ja, een van de platen die uh, ons Sydney uh, lang op heeft gewacht. En dat hij dan uiteindelijk uitkwam. Oeh, hij heeft hem al grijs gedraaid. De plaat waar we over het hebben is C.I.D. met No. Uitgekomen op Musical Freedom, het label van de one and only DJ Chesto. Ik zeg, ga er lekker voor zitten of maak gerust een dansje. Stort voor grootse dansvloer, hij is weer geopend. Dit is C.I.D. met nu C.I.D. No. I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none your time. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none your time. And no. home. Hit the ground. Don't cause me no affliction, cause I'll take you on. Instead, just pull me closer, and I'll take you home. Dan Fato González met Push Rhythm En ja, hij komt uit op een wide label En dat zijn toch meestal wel de betere plaatjes Ja, wat uh, nog steeds een uh, favoriet is Die ga je zo meteen horen Maar eerst een nieuwtje over Dave Clark Want hij lanceert Whip Whip Een nieuwe electro clubavond in de Melkweg in Amsterdam Ja, verwacht het onverwacht Met de Grand Baron of Techno Meneer Dave Clark, de bevaande DJ en producer Is een wandelende encyclopedie als het gaat om dance muziek en heeft in Wipit zijn nieuwste warme feit. De nieuwste electro clubavond is uniek binnen de Nederlandse scene... en zal het licht zien op 26 februari in de Melkweg in Amsterdam. Met een line-up bestaande uit Dave Clark zelf... Augs 88 Live, DJ Stingray 313 en Brutus met dubbel Z... Ja, bij de muziekinner doet de naam Whippet misschien al een lampje branden. Het is tevens de titel van het bekende lied van New Wave Sinpop, de band Devo. Whippet is dan ook een knipoog naar het, het nummer. Maar tevens een verwijzing naar de snare drum in electro die vervolgens Clark ook als een zweep klinkt... want electro dat is precies waar de nieuwe avond om draait. Als de curator van het 22 Tracks electro kanaal en als verantwoordelijke voor het baanbrekende Electro Boogie compilatiealbums is Dave Clark altijd al een pionier geweest in de wereld van een genre... dat altijd net even wat ruiger is geweest dan haar tegenstanders. Ja, Klaar zegt, de tijd is rijp voor een elektronacht en 22Tracks zal Whip It supporten. Ja, als een van de bekende DJ's in het wereldje van techno... en met de nodige ervaring op elektroavonden... hoeft Clark niet lang na te denken... wat nou het grootste verschil is tussen de twee genres. Techno gaat in vergelijking veel meer over hedonisme. Meer met electro heb je vaker te maken met daadwerkelijke songstructuren... en heb je een veel meer gericht basgeluid. Clubbers op electroavonden zouden meer ervaren moeten zijn. en feeling hebben met een donkerder geluid dat een rijk erfgoed kent. Ja, om die clubbers aan het dansen te krijgen heeft Clark een line-up bij elkaar gesmeed... die als muziek in de oren moet klinken voor de liefhebbers van electro. Ja, De baron gaat uiteraard zelf een elektro set doen, maar wat daar je van Auxa 88? Het Detroitse duo bestaat al sinds 1993 en is sindsdien altijd al van vaste waarde geweest... Binnen de zin. Hun zout is beroemd. Het typische Motor City geluid... maar dan met een meer breakbeat -elektro funk feel. Nummers als Play It Loud en Break It Down... zijn absolute bass-heavy knallers... die de vloer in lichte laaien zullen zetten. Op Wibbit zal duo een live set doen. Ja, en dan is er Gerard Ingram... a.k.a. de helft van Urban Tribe... a.k.a. DJ String Ray 313. De DJ die zelden zonder bivakmuts... of een ander soort masker is gezien. Maar wel altijd... ...een van Electro's dragende krachten is geweest. Zijn pseudoniem kreeg hij van de legendarische James Tinson... ...van Electroact Dragsthesia... ...toen Ingram zich bij een Collectief voegde op tour. Maar het is zijn debuutalbum The Collapse of Modern Culture... ...op het beroemde MoWax-label... ...die nog het wel het meeste indruk heeft gemaakt. Op de plaat werkt Stingray samen met onder andere Anthony Shaker... ...Moody Man en Call Crack... ...en heeft... De man uit Detroit het voor elkaar gekregen om beats met maatschappij kritische teksten. Jawel, te mengen. Een uitzonderlijke goede prestatie dus. En tot slot is er nog een van Melkweg's meer bekende gezichten die de lijn up afmaakt. Sonic Boom, Resident Brutus, zal ook een elektro set doen en gaat daarmee terug naar zijn roots als techno- en electro base dj Zeg je nou, ik wil nu gelijk kaarten gaan kopen, dan ga je even naar de site van Ticketmaster, want daar zijn de kaarten te koop. Ik zeg, wij gaan door met nieuwe muziek. En nieuwe muziek die binnenkort uitkomt op Spinning Records... is de nieuwe track van Jolanda Bickel en DC Cup. From me to you. Ik zeg, dit is hem. Jolanda, here we go. Is toch wat minder dan, hè? Ik weet niet of je ook naar de Super Bowl hebt gekeken. Ja, genoeg over gepraat. Ik zeg, ja. Je kijkt natuurlijk toch uh, het liefste voor Beyoncé, hè. Uh, niet die van Coldplay. Als ik een man zijnde ben. Ik zie Dion zitten hier met een grote glimlach. Wat <laughs> oor tot oor. W wat is het, Dennis? Pak ook even een microfoon erbij. Wat uh, keek... Of keek jij voor uh, Coldplay? Nee, nee, niet echt. Nee? nee, nee jij, Bruno Wat zo... was jij meer. Ja, die vond, die vond ik wel goed, moet ik eerlijk zeggen. Ja, jij, jij hield van zijn Bruno Mars. <laughs> wat heb je vanavond... Nee, ik ben, ben weer van de Twix. Ik van de Rader. Hé, hey, wat heb je vanavond allemaal in jouw set? Want ik hoorde iets over een chocolate puma. Heel exclusief. De uh... nieuwe chocolate puma. Die komt de e pas uit. En wij hebben hem. Helemaal leuk. En de uh... Spin Records vond het ook leuk trouwens. Ik had het vanmiddag maar eventjes de, het wereldwijde web opgegooid. Ja? En Spinner Records, uh, thumbs up? Nou, nou ja, uh, ja of, ze waren, of ze waren het zelf... Uh, of, ze waren, of ze waren in de hand dat vrij van hoe gaan we deze <laughs> juridisch aanpakken. Dat kan ook, ja. <laughs> in ieder geval, hij gaat zeker vanavond voorbij komen. De dus, uh, nieuwe René Ames, My Favorite Barbie. Oh, de 2060 ja. Remix. Hij is lekker. En ja, is hij al uit? Of uh, net dan? Ja, hij is vandaag uit. Hij is vandaag uit. Oh, dus je je bragt je, bra je, bra je vingers er nog het, aan, het zo heet ook. is hij. Uh, bo nieuwe Bobby Rock, niet zo horny. Ba ja, jij zit al helemaal in je vadertijdstemming, Ik hoor het al. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Uh, Chesto remix van de nieuwe Dylan, Francis en Geigo. Ook heel vet. Um, bootleg van uh, Miami Sound Machine, Dr. Beat. Da dat is ook altijd leuk. Uh, een beetje zomers uh, klanken. Ja, echt, uh, en ja, heel veel lijp shit. Ja, uh, Nieuwe, nou, een, een verzoekje van mij, de Sander van Dorn, Cuba Libre. Die vind die... ik zo lekker. Ja, ik ook. Hij is vorige week die al voorbij ik, gekomen. Misschien komt hij nog een keer langs. Als hij niet voorbij komt, dan rij ik hem toch zelf erin. Dan ga je gewoon in een keer schijf dichten. Ik zeg, wat, wat, wat kunnen we nog meer? Kunnen we nog meer leuks uh, verwachten? De Don Diablo remix van de nieuwe Birdie-plaat. Klinkt goed, klinkt Keep goed. je head up. Heel gaaf. Ik zeg, wil je meer weten wat er vanavond voorbij gaat komen? Laat het gewoon lekker staan, want uh, je bent lekker bezig nou, natuurlijk hier op jouw 1069 104.5. Of misschien zit je wel uh, voor de televisie. Uh, welkom, ik zal even je zwaaien, want... Ja, wel, we zijn ook uh, tegenwoordig gewoon met een live camera in de studio aanwezig. Hoi! Dit is, zit je haar goed? Altijd. Dat dacht ik al. Welk standje was het? Standje één van de tondeuzen? Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Voor de mensen die het niet geloven. Kijk gewoon eventjes uh, www.cfmsonfoort.nl En dan vind je alle linkjes. Nou, zullen we nog maar een plaatje doen. Wat, uh, ah, doe nee, gewoon. Oké, het je Dan zit je toch maar uit je neus te vreten hier. Ja, een beetje, daar hebben we ook allemaal niks aan. Nee. Ik heb hier een hele lekkere plaats van Marco Cruz. Glorious. Het is een beetje dieper en glorieus. En glorieus. Dit is the It. Tot aan 11 uur. De heetste beat, met zometeen naar het nieuws. Jawel, hij is er klaar voor. Yes, yes, yes. DJ Sydney.